Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De eerste coronavaccins van Pfizer-BioNTech zijn vanochtend om half negen aangekomen bij Movianto en Os, waar ze worden opgeslagen. De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in de Belgische plaats Puurs. Het bedrijf in Os heeft ervaring met de opslag en het transport voor een vaccinatieprogramma. Het verzorgt ook elk jaar de bevoorrading voor de landelijke griepvaccins. Op 8 januari worden de eerste Nederlanders ingeënt met het coronavaccin. In Arnhem zijn vannacht tientallen auto's ondergespoten met bluspoeder. Bluspoeder bestaat uit een chemische substantie die grote schade kan veroorzaken aan autolak en elektronica. In de wijk Presikhaaf telde de politie meer dan 20 beschadigde auto's. De politie gaat uit van vandalisme, omdat verspreid over de wijk lege poederblussers zijn gevonden. Afgelopen week werd bij winkelcentrum Presikhaven een auto overgoten met een brandbaar vloeistof en daarna aangestoken. In de Arnhemse wijk Geitenkamp gebeurde dat vorige week ook al. Afgelopen nacht was het opnieuw onrustig in het Brabantse dorp Veen. Brandweerlieden die in autobrand kwamen blussen werden door tientallen mensen bekogen met vuurwerk. Ook kwam er vuurwerk onder een brandweerwagen terecht. Daarna werd besloten om te stoppen met blussen en terug te gaan naar de kazerne. In Veen is het al dagen onrustig en dat is jaarlijks het geval in het dorp rond Oud en Nieuw. De Britse dubbelspion George Blake is overleden. In Rotterdam geboren Blake werkte als dubbelagent voor de Sovjet-Unie... en speelde geheime gegevens door waardoor Britse spionnen ontmaskerd werden. In 1961 werd Blake zelf ontmaskerd en moest een gevangenisstraf uitzitten van 42 jaar. Na vijf jaar ontsnapte hij naar Rusland. Sindsdien woonde hij daar.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 Ga je mee met mij, op in Dan gaan we met z'n tweeën lekker rollen in de sneeuw. Hé, hey, ga je mee met mij, op is Dan gaan we met z'n tweeën van de berg en met een sleep.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 Gaan we met z'n tweeën van de berg of met een slee. Jij en ik in een schildertje. We genieten van elkaar.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 Met z'n tweeën van de berg af met een slee. Jij en ik in een soletje, we genieten van elkaar. Santa Dreams of snow Fingers numb Faces aglow It's Christmas time Mistletoe and De tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En inmiddels is het Goedemiddag Zandvoort geworden. Uh, gaan wij praten met Edwin van Balken. Die is algemeen directeur van de Philharmonie in Haarlem. Ondernemerszaken Peter Tromp. En uiteindelijk praten we met Martin Bruyne over 50 jaar in Unicum en meer. En we gaan nu uh, praten met meneer van Balken. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, of het kraakt bij u of het kraakt bij ons? Nou, het zal bij mij kraken... Bent, in in de duinen. In de duinen? Uh, ja, in de kerkbaar duin. Dus uh, daardoor waait het een beetje. Oké. Okay. Nou, als maar ik dat ik toch verstaanbaar ben. Ja, u bent wel uh, verstaanbaar. En uh, misschien dat u een, uh, een plekje kan vinden zonder wind. Een mooie duintop bijvoorbeeld. Want wij willen toch uh, heel graag weten hoe het uh, zit... met de uh, speciale live-uitzending... Uh, die de Philharmonie gaat houden op uh, 1 januari om 4 uur s middags. Ja, klopt. En, um, het is nogal bijzonder, meneer Balken. Van uh, Balken, Van Balken, ja. Van Balken, ja. Uh, ja, dat is heel bijzonder. Dat is een... Uh, ja, het natuurlijk op... ...dat wij in deze tijden... Een ...heel lastig publiek kunnen ontvangen. Willen we toch zo graag... Uh, ...heel veel mensen... Uh, ...laten meegenieten van... Uh, ...het uh, nieuwjaarsconcert... ...wat wij al een paar jaar... ...uit laten voeren door het tentoonensemble... En uh, daarvoor hebben wij een uh, goede samenwerking met NA Nieuws uh, besloten... om het uh, live te gaan uitzenden uh, vanaf 4 uur op uh, 1 januari. En uh, ik zie ook Vin Vincent van Amsterdam doet ook mee. Klopt. Ja, special guest. Hè? Uh, heel bijzonder, uh, Vincent uh, speelt, uh, bespeelt de accordeon. Uh, en nou denken veel mensen bij accordeon... Aan een beetje al bollege uh, muziek en, uh, en uh, muziekgebruik. Maar dat is bij Vincent uh, geen zin het geval. Uh, hij is echt een uh, hoogstaand, hooggekwalificeerd uh, accordeontalent die uh, prachtige muziek uh, weet voor te brengen met zijn uh, instrument. Ik heb uh, bij onze. Uh, uh, in onze zaal eerder van hem mogen genieten, met een, uh, onder andere met een stuk van uh, Bach. En dat uh, klonk echt uh, magisch mooi. Dus uh, ik zie daar erg naar uit. Uh, zij gaan dat natuurlijk allemaal uh, ook samen doen. Hè? En, uh, zijn er een bijzondere stukken in het programma wat u, uh, wat, wat u eigenlijk als, als topnummer beschouwt? Nou, het is, het is een heel breed uh, palet van uh, muziek uh, die, die, uh, dat zij gaan brengen. Uh, en ik moet je eerlijk bekennen dat ik nu niet precies het programma helemaal scherp heb. Uh, maar hmm. ik weet wel dat zij uh, zowel uh, klassieke stukken als uh, wat uh, meer hedendaagse stukken zullen gaan spelen. En, uh, dus ik denk dat er voor iedereen wat Wils is. Uh, en uh, ik raad ook iedereen aan om dus ook uh, te gaan luisteren. Ja, ik heb, uh, ik heb een klein kijk... stukje opgezocht en, uh, over de muziek. En de muziek is van de Argentijnse tanguera Astor Piazzolla, een stukje bolero van Ravel en een ja. vleugje wenen in een fledermaus medley Dus het is een, een goed begin van het nieuwe jaar met dit stukje muziek. Ja, zo is het. Nou ja, voor degene die Piazzolla kennen, dat is altijd een vurige tango, hè? Ja. En dat uh, klinkt <laughs> altijd heel mooi, ook met haar accordeon. Ja. Uh, is het, is het eigenlijk sinds het, uh, het huwelijk van onze koning en koningin, is die, uh, die accordeon uh, wel een beetje ingekomen? Hè? Ja, maar daarvoor eigenlijk ook al, hoor. Maar uh, misschien door uh, inderdaad uh, dat moment met de traan, was het volgens mij, mm -hmm. uh, waar Karel Kraaienhoff uh, op de accordeon uh, mm -hmm. haar muziek speelde vanuit haar uh, geboorteland, Argentinië. Dus ik, ik, het zou zomaar kunnen dat je gelijk hebt dat daar uh, die liefde voor die accordeon uh, uh, in Nederland uh, is ontstaan. Ja, die is wat uh, gegroeid. Goed, uh, ja. voordat we even verder praten, doe ik even in de herhalingen, want er staat in uw persbericht heel Haarlem, en ik heb daar en omspreken bij gezet. En uh, NH Nieuws is te volgen voor, uh, voor Noord-Holland, Noord-Holland Nieuws, op 1 januari om uh, 4 uur, is de live-uitzending van de Philharmonie met de bekende gasten. Uh, Philharmonie Haarlem is natuurlijk een instituut en uh, helaas uh, geen optredens. Hoe ziet u de toekomst? Nou ja, we moeten hoop houden. Uh, kijk, we zitten nog steeds in een lockdown, in ieder geval tot 19 januari. Uh -huh. uh, dat betekent dat wij uh, nou ja, onze deuren gesloten moeten houden van zowel de dat stad Schouwburg. Uh, wij zijn wel bezig met uh, de programmering verder op te zetten voor na 19 januari. Dat zullen we zeer selectief doen. Uh, en daar bedoel ik mee dat we niet alle dagen vol programmeren. Uh, en dat wij goed kijken wat we programmeren om dat zowel op te kunnen schalen qua. ...capaciteit uh, dat we kunnen aanbieden aan kaarten... ...als uh, kunnen uh, afschalen... ...zodat we heel flexibel gaan worden... ...want één ding uh, heeft 2020 ons wel geleerd... ...om uh, ja, echt heel flexibel in te kunnen spelen op de actualiteit... Uh, ...want iedere persconferentie die er uh, op televisie kwam... Uh, ...bracht weer uh, ja, een aanpassing van ons beleid uh, teweeg. Dus uh, flexibiliteit is voor 2021... Uh, ...van groot belang. Wat verwachten we? Ja, het is moeilijk te zeggen. We hopen dat we na 19 januari weer langzaam kunnen opschalen... naar 100, misschien 250 uh, man publiek ontvangen. Wat, oh, wat is de maximale capaciteit? De maximale capaciteit in de grote zaal van de Philharmonie is 1200. Oh, dat is toch een verschil. Uh, ja, en de stad Schouwburg is dat 640... Dus uh, als dat uh, met anderhalve meter uh, maatregelen. kunnen we dat. moeten we dat terugbrengen tot een kwart van de zaal. Ja. Maar door de maatregelen. Is, zit het nu op. Uh, zat het net voor de lockdown op 30. Ja, uh, je kunt je voorstellen ja, dat. Nee. zo weinig publiek. Nee. dat is eigenlijk niet te doen. Het is ook niet leuk uh, om in een lege zaal te zitten. Uh, voor de artiesten ook niet. En ja. nogmaals, het is exploitatie-technisch natuurlijk uh, ingewikkeld. Nee, dan kun je beter uh, dichtblijven. Maar merkt u wat uh, in uw gesprekken met artiesten ook uh, over opschalen en afschalen, wat, wat zij daarvan vinden? Nou, zeker. Kijk, je, je merkt dat er verschillen zitten tussen artiesten. Kijk, sommige artiesten die, uh, die ook een wat uh, die in hun eentje op toneel staan bijvoorbeeld, die uh, af en toe best bereid zijn om slechts voor 30 man op te treden. Nou, anderen die met een hele band komen of een heel groot gezelschap. Ja. Daar moet je gewoon meer publiek voor hebben. Mm -hmm. uh, dus dat wisselt heel erg per artiest en per gezelschap... Uh, wat er mogelijk is. Maar we zijn wel in uh, goed gesprek met hen... om te kijken van, oké, okay, bij 100 zou je het wel kunnen... En, uh, of bij 250 zou je het wel kunnen. Dus daar maken we afspraken over... om uh, een soort ondergrens te bepalen. En zo uh, gaan we nu programmeren. En uh, we hopen dus in het loop van het jaar... 2021, uh, rond de zomer, toch weer een beetje meer naar het, uh, de normale capaciteit te gaan. Ja, dat hoopt, uh, hoopt heel Nederland uh, en dat hoop ik ook met u uh, zeer, uh, zeer van harte. Uh, meneer Van Balken, mag ik u uh, ontzettend danken voor deze uitleg. En uh, op 1 januari om 4 uur kijken we met z'n allen op NH-nieuws naar uh, de uitzending van de Philharmonie. Ik wens u uh, een prettige wandeling door de Kennemerduinen. Ja, bedankt. Excuus dat het even wat geruis was vanwege de wind. Maar het is een fris windje. En het is op zich heerlijk om even buiten te zijn. Maar als mensen lekker bij de radio willen luisteren, dat lijkt mij ook heel verstandig. Maar in ieder geval tot 1 januari bij televisie. En hopelijk in het nieuwe jaar in het echt weer in de zaal van de Philharmonie. dat hopen wij ook, meneer Van Balken. Tot ziens. Tot ziens.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 This was the end When the Baron cried out Merry Christmas, my friend The Baron then offered A holiday toast And Snoopy, our hero Saluted his host And then with a roar They were both on their way Each knowing they'd meet On some other day We'll De Royal Guardsman Snoopy versus de Red Baron Christmas Song was dit. Uh, we gaan met onze uh, vaste columnist Peter Tromp praten. Peter, goeiedag. <laughs> Goedemorgen. Goedemiddag, Peter. Oh, goedemiddag is het. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, Peter, uh, de winkels zijn uh, voor een groot gedeelte dicht. Ja. En uh, Hoe is het nou met de loterij? Want ik liep voorbij uh, de Tromp... En daar zag ik een bak staan met allemaal loten erin. Hoe ga je dit uh, afwikkelen? We hebben besloten uh, in alle wijsheid, die we hadden, dat is niet zoveel, maar goed. Dat we tweede kerstdag geen trekking hebben. De vierde trekking wordt gehouden op 2 januari aanstaande. Ja. De winkels waar de loten kunnen worden ingeleverd zijn eigenlijk allemaal nog open. Die mazzel hebben we op Peul na. Maar Peul heeft de bak dus bij mij neergezet, heeft de Loten naar mij toegebracht. gebracht. Peul is open, ben, hoor. Peul is open, sorry, uh, de HEMA. Heb ik de HEMA dicht? Right. En die had natuurlijk een volle bak. En die volle bak met Loten is uh, de dag voor, voor sluiting, is die opgehaald door mijzelf. En uh, daar wordt straks ook de vierde trekking op gedaan. En die vierde trekking die zal plaatsvinden op zaterdag 2 januari. En dan gaan we eerst trekken voor de uh, 30 prijzen van de reguliere vierde trekking. En daarna gaan we de hoofdprijzen trekken. Dat gebeurt in dezelfde uitzending. Oké, okay. dus, dus de loterij is, uh, is gewaarborgd voor degenen die nu nog uh, loten hebben. Die kunnen ze tot... gewoon inleveren en, en het, ja. het feest gaat door. Tot en met uh, uh, zaterdag Ja tien uur zeg maar ongeveer. Want wij zijn om elf uur in de uitzending en uh, kom je live? En uh, ik denk in de studio ja dat dat zal gebeuren. Dat ligt even aan hoeveel mensen we daar zijn. Aan de presentator? Ja, alleen de presentator en een uh, studioman. Ja, maar, ja met z'n kunnen. dan zou het kunnen. En uh, ik denk het leukste om dat te doen in de studio is. Ik lijkt mij ontzettend leuk. En ik, daar hebben we het nog later over. Uh, wat, wat belangrijk was dat je in het dorp hoorde over de loterij. En dat is nu uh, redelijk duidelijk uh, geworden. Uh, jij als twee voorzitter twee van... Er de... zijn vol, Ben. Zeg je? Er zijn twee vuilniszakken vol. Of dat nou met corona te maken heeft of niet. Maar de animo is uh, fenomenaal. En uh, niet alleen... Uh, de ondernemers, winkeliers die ze uitgedeeld hebben. Er zijn er een aantal die dat nu niet meer kunnen omdat ze dicht zijn. Mm -hmm. Dat is spijtig. Maar als je ziet wat er binnenkomt en uh, die tonnen die we leeghalen, is uh, fantastisch. Nou, dat, ik, ja, dat, uh, doet, uh, dat ja, doet de winkeliers weer goed. Ja, zeker. Hey Peter, um, nu, nu uh, na de soort van totale lockdown, mag je, je wel stellen, hè. er zijn nog een aantal winkels over. Wat, wat hoor jij van de winkeliers die gesloten zijn? Nou ja, uh, verschrikkelijk. En uh, ik heb bewondering voor het feit hoeveel ondernemers er in Zandvoort zijn... wat echte ondernemers zijn en uh, die zich niet laten kisten. En die ervoor gezorgd hebben in de afgelopen maanden, zeker jaren... dat ze niet alleen een website, maar ook een webshop hebben. En uh, als je door de zeker, uh, Kerkstraat uh, loopt... Dan zie je dus overal plakaten op de ramen van kijk naar onze website en uh, bestel. <kstuken> en uh, als u een pantalon ziet die u leuk vindt, dan nemen we een maat grotere, maat kleiner en waarschijnlijk de juiste maat. Dan komen uh, drie pantalons brengen bij u thuis. En u uh, uh, passen. En <kstuken> we komen er weer twee ophalen en de derde regent u af. Nou, op die manier kan je toch nog wat omzet draaien natuurlijk. Wat heel vervelend is, uh, Ben, in deze is het feit dat de lockdown kwam op het moment dat al die winkels en of je nou training hebt of dat je nou een helemaal bent. Maar iedereen had natuurlijk al zijn uh, uh, kersthandel al binnen. En uh, als je dan van de een op de andere dag uh, dicht moet, nou dan moet je echt aan de slag op deze manier, want anders blijf je echt met een heel groot probleem zitten. En dat probleem is even goed groot, hè? Ze zullen nooit 100% van hun omzet mm -hmm. ja. Maar er zijn er natuurlijk wel heel veel die heel inventief zijn. En dat geldt niet alleen voor de retail. Dat vind ik ook bij de Horeca. Als ik gisteren door het dorp loop, dan zie ik een XL fantastisch mooi versierd. En die, het enige wat ze kunnen doen daar is uh, een, uh, een koffietje en een spaartje en een frisdrankje aanbieden. Wat de mensen dan lopend mee moeten nemen. Maar hij heeft hem wel helemaal aangekleed. Daarna zie ik Rauwbos die daar kerstpakketten aan het verkopen is. Op eerste kerstdag. Nou, vetje af. Echt vetje af. Ja, er wordt, er wordt door uh, ondernemend zandvoort goed ondernomen. Dat is een beetje ja. uh, de boodschap. Ja. Uh, ja. Er komen natuurlijk wel een heleboel uh, toeristen Zandvoort in. Maar ik kan nergens naar het toilet. Ik kan nergens naartoe, dat blijft een eeuwigdurend probleem. Binnen OBZ, Ondernemersplan van Zandvoort, zijn we daar heel erg mee bezig. Zoals je weet is er een werkgroep en dat heet uh, Actieplan Centrum. Uh, die is opgezet en daar zijn allerlei ideeën hoe wij uh, Zandvoort mooi kunnen maken in de vaart der volkeren. Om het zo maar even uh, te zeggen, een van die punten van die hoofdpunten die daarbij wel degelijk uh, speelt, is openbare toiletten. Hoe gaan we dat nou eens een keertje op een adequate manier oplossen? Ja, maar als ik niet uh... alleen op de dagen dat het druk is, maar gewoon, er moeten meer openbare toiletten komen. In ja, maar als ik nu en kijk, lopen er uh, duizend uh, uh, mensen, als er niet 2000 zijn, over het strand. Zou het ja. niet handig zijn om gewoon twee toiletwagens op de boulevard neer te zetten? Hebben we het al vaker over gehad, op dit soort dagen, dat, uh, en dan vooral met dit soort maatregelen. Kijk, in de zomer speelt het niet zo op het moment dat alles open is, dat we geen corona hebben, geen lockdown hebben. Maar we moeten in ieder geval voor het komende uh, uh, half jaar, voor de komende maanden, moeten we naar een adequatere oplossing gaan kijken, door bijvoorbeeld jouw ideeën het neerzetten van toiletwagens. Er zijn bedrijven in Nederland die zich verhuren. En jij kan als gemeente gewoon zeggen tegen zo'n bedrijf... moet je luisteren, je zit daar een wagen in, je wagenwagen. Twee dingen, je rekent niet meer als 50 cent. En je zorgt dat ze brand en brandschoon zijn. Dat betekent dat er een mannetje bij moet zijn. En daar zit je gewoon. Nou, jongens, hoe lang? Uh, uh, we moeten even kijken. De laatste week van december en de eerste week van januari. Weet je wat? We doen tot 15 januari. En we doen van 15 december tot 15 januari. En je huurt gewoon zo'n wagen in... En de kosten daarvan zijn minimaal omdat ze gewoon 50 euro kunnen geven. Ja, een, een eigen exploitatie van die, uh, van die kar. Ja, ja, en die bedrijven zijn er die dat soort karren hebben staan. En die hebben daar ook personeel voor. En daar moeten we veel meer gebruik van maken in dit soort situaties. We weten dat het Center helemaal vol zit. En dat is een goede zaak. Want die mensen kunnen uh, uh, nergens wat, konden ze maar overal eten. Maar dat kan helaas niet. Dus, maar ze kunnen wel wandelen. Ja, die gaan niet vier dagen in zo'n zo huisje zitten. Die willen er ook even uit een frisse neus halen. En dan moet je als gemeente Zandvoort de hospitaliteit hebben, de vrijheid hebben, de mogelijkheid hebben... om daar gewoon op een normale manier je behoefte te kunnen doen. Wanneer is de volgende OBZ-vergadering? Uh, medio januari. Volgens mij hebben wij 15 januari het eerste onderhoud, met, ook met de wethouder Verheij... En die gaat over economie toerisme. Dus uh, dat wordt wel degelijk weer een agenda. Punt. Ja, ik, uh, ik, ik breng dit op omdat wij uh, straks weer een paar mooie dagen hebben. En afgelopen zondag was het bijzonder druk op het strand. Ja. En men gebruikt nu de achterkant van uh, de paviljoens als toilet ja. zo'n beetje. Ja. Uh, misschien ja. dat je een spoedvergadering moet beleggen, Peter. Nou ja, uh, dat is ook een, uh, een, een groot punt voor de voor strandpachters die er ook steen en been over klagen. Dus... Uh, we gaan er echt mee aan de slag, inderdaad. Dat is goed. Hey, um, je, je, je zit ook in die werkgroep om, uh, om de leegstand en de smoel van Zandwoord is te bekijken. Nu uh, heb je natuurlijk ook gekeken naar uh, het debat over de entree en het badhuisplein. Ja. Doet het dan niet ontzettend zeer dat het nu weer een half jaar uitgesteld wordt? Vreselijk, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Uh... Ik ben in een gelukkige omstandigheid dat ik hier mij mocht vestigen als ondernemer in 1981. Toen was Bauers Pellers dan nog. Maar dat duurde een jaar, want die werd in 1982 werd die plat gegooid. Het Badhuisplein is sindsdien, en dan praten we bijna over 40 jaar, ongenaamd niet veranderd. En uh, iedere keer weer dat uh, gekinnenzin van die politieke partijen en dat gekissenbis onderling... En nou weer uitstellen. En uh, dat is uh, ten hemelsrijdend en uh, bijzonder uh, teleurstellend. En we moeten voort in de vraag te pokeren. En we mogen met z'n allen blij zijn dat we eindelijk een keer de mogelijkheid hebben. En of dat nou in dit college ligt, dat wil ik even in het midden laten. Maar we hebben eindelijk de mogelijkheid om die grote projecten nou eindelijk eens een keertje uit die laders te halen. En dan praat ik over de Watertorenplein, de Badhuisplein, de Entree van Zandvoort, bedrijven, treinloords, niet te vergeten. Waar ook een hoop gedoe over is. En wat ik hoop, dat voor de wisseling van dit college. die vier grote projecten in ieder geval eens een keertje een aanvang kunnen gaan nemen. En dat we nou eindelijk eens een keertje gaan zeggen van. Uh, we kunnen daar ontwikkelen. Nou, die, uh, het, het college en vorige colleges en het uh, laat ik het laatste colleges nemen, die had vijf uh, projecten opgezet, allemaal grote projecten. Maar ja. daar zie jij niet veel van terug, hoor ik. Nou, uh, tot op heden nog niet. Maar uh, wat het verschil is met andere colleges, vind ik ben, dat het in ieder geval uit die lade is getrokken. En dat er in ieder geval een aanvang is en dat er wel eens wel degelijk. Uh, uh, ...gesprekken hebben plaatsgevonden tussen allerlei uh, partijen, waaronder ook projectontwikkelaars, dus dat het wel loopt. En ja. We zijn het zeker nog niet 100% eens en de slag moet er nog over geslagen worden, maar er wordt wel aangewerkt. En we hebben in dit college, geloof ik, nog anderhalf jaar de tijd de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaan plaatsvinden, volgens mij in maart 2022... Dus dat betekent dat we nog dikke een jaar de tijd hebben om uh, in ieder geval het merendeel van de plannen uh, een slag op te slaan dat we aan de slag kunnen. En dat er eindelijk een keer een schop in de grond kan. En natuurlijk, parkeren is altijd al een probleem, maar praten we praten al 40 jaar over het probleem parkeren. En uh, uh, dat is, schijnt ontzettend moeilijk uh, op te lossen te zijn. Maar ik zal je eerlijk vertellen, af en toe jeuken me handen. Je hebt, het, uh, je hebt het over parkeren en uh, in, in, in vele dorpen en toeristische steden is het uh, de buitenrand om te parkeren. En bijvoorbeeld een pees uit. Maar er zijn toch een aantal ondernemers die zeggen van ja, wij willen toch uh, in, in het centrum uh, parkeergelegenheid hebben ja. voor mijn klanten. Ja, en wij hebben een prachtige parkeergarage wat is wel <tacht> is in het carré met uh, 550 uh, plekken. En die op jaarbasis uh, een bezettingsgraad heeft van minder dan 60%. Mm -hmm. Dus ondernemers die daarover klagen, laten we nou eerst eens zorgen dat die parkeergarage eens een keertje op een adequate manier volkomt. En laten we dan nou eens zorgen dat die bezettingsgraad gaat naar 80-90%. Ja. En uh, als je ondernemer bent in de Haltestraat, in de Kerkstraat... ...kan je niet zeggen van ik wil mijn parkeerplaatsen vrijhouden voor de deur. Nee. Want dan moet je de hoofdprijs betalen. Ik heb al jarenlang gezegd tegen iedere wethouder die te maken heeft met parkeren... ...als je op de kort wil parkeren dan zit je op de eerste rang... ...dan moet je de hoofdprijs betalen. Dus je moet een ander parkeerregime maken ten aanzien van uurtarieven op de kort tegelijkertijd met de parkeergarage. Want dat is de enige manier om de parkeergaragespant te maken. Je krijgen. moet het aantrekkelijk maken. Nou, dan heb je al maar ja, heel wat wethouders gesproken. Want parkeer, ja. dat parkeer loopt, uh, denk ik, vanaf 2007 ongeveer al. Uh, dus dat schiet niet echt op. Nee. Peter, uh, nee. wij, gezien tijd moeten wij uh, afsluiten. En wij, ja. uh, de, de duidelijkheid over de loterij die is er. En uh, dat de ondernemers echt ondernemend zijn, dat uh, is ook mooi. Uh, jij blijft je inzetten voor uh, de leegstand en uh, het smoel van Zandvoort. Waarover wij, uh, als jullie weer vergaderd hebben, nog zeker een keer gaan praten. Gaan we doen, Ben. Oké, okay, dankjewel Peter. Fijne dag, verder, Dank je. Dag. En zet hem op TFM. I sure doe like those Christmas cookies, sugar. I sure do like those Christmas cookies, babe. The ones that look like Santa Claus Christmas trees and bells and stars I sure do like those Christmas cookies, babe Now Christmas cookies are a special treat The more she bakes, the more I eat And sometimes I can't get myself to stop Sometimes she'll wait till I'm asleep And she'll take the ones that I didn't eat And put those little sprinkly things on top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 Some disappear to who knows where, but I make sure that I get my share, and those kids just stand there waiting for the ones I miss. I sure do like those Christmas cookies, sugar. Sure do like those Christmas cookies, babe gets mad if they're all gone before she gets the icing put on sure do like those christmas cookies babe now there's a benefit to all of this that you might have overlooked or missed so now let me tell you the best part of it all Every time she sticks another batch in the oven, there's 15 minutes for some kissing and a hugging. That's why I eat Christmas cookies all year long.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 Weer een vrolijk muziekje uit uh, de schatkamer van uh, Kort Draaier. Alleen maar kerstmuziek deze keer, want het is tweede kerstdag. En op tweede kerstdag praten wij als afsluiter met uh, meneer Bruin, De Bruyne van uh, Nieuw Unicum. Dat is de directeur zelfs. En meneer Bruyne, goedemiddag. Ja, en goedemiddag, uh, Ben. Um, we, hebben het, uh, uh, we hebben op elkaar pas geleden nog gesproken... en er uh, ging voor mij toch wel ergens een licht branden, maar ik wil eerst even terug... Ja. Uh, 50 jaar specialistische zorg in, uh, in, in Zandvoort, die Unicum. Ja. Uh, ja, gezien, gezien de corona is het natuurlijk niet echt gevierd, of wel? Nee, nee, nee. nee. We hadden grootste plannen uh, nog eind vorig jaar en begin <kwijnt> dit jaar. Maar ja, dat liep vanaf maart echt totaal anders. En uh, we waren enorm druk om uh, nou, besmettingen buiten de deur te houden. En, en als ze er af en toe waren, om die dan uh, te bestrijden. En dat is tamelijk intensief. Ja. Ze kwetsbare u... mensen... De, de, ben je daar nou eigenlijk aan gewend aan die hele corona-zaak? Want jullie zijn begonnen met uh, geen visite meer... en dan mondjesmaat weer wat, uh, wat ja. wel en wat niet. Nu is het ja. eigenlijk al een soort van gewoon uh, bij in Uriken. Nou, dat, dat wendt eigenlijk niet. Kijk, het zijn mensen die zijn heel kwetsbaar... en die, die, die kijken ook uit naar uh, hun verwanten en hun naaste dierbaren. En, en dat is dus altijd heel pijnlijk. En dus dat is de kant van bewoners, cliënten, maar ook van de kant van uh, medewerkers. Het is altijd heel spanningsvol, hè? want als, als er een besmetting is, dan is er altijd een grote angst dat, dat ook een van de bewoners ja, dat overbrengt op de mm -hmm. ander, of dat een medewerker dat. Dus nee, gewenning kan ik echt niet uh, van spreken, sterker. Ik vind het toppers aan het bed, want uh, dag in dag uit zijn ze scherp, alert... en als er wat is, dan springen, uh, springen ze weer een stap naar voren. Nee, maar gewennen doet het niet hoor. Nee, maar. Hoe, staan jullie, uh, hoe, hoe staan jullie op de lijst van vaccinaties? In, in welke volgorde? Nou, we zijn uh, wel vroeg aan de beurt. Hè. Het begint met medewerkers zelf, zodat die ook uh, be zelf beschermd zijn en daardoor bewoners niet, uh, niet kunnen besmetten. Het heeft ook met de logistiek te maken, hoor, want uh, bewoners zijn kwetsbaar en niet erg mobiel. Dus die kun je kun ook niet makkelijk naar een, een vaccinatieplek uh, brengen. Uh -huh. Maar hoe het precies gaat lopen, ja, dat moet ook de landelijke overheid en de GGD en natuurlijk gaan uitrollen. Dat is een tamelijk grote operat logistieke operatie. Ja. Wij wachten dat netjes af en zijn natuurlijk wel intern met allerlei voorbereidingen bezig. Ja, tuurlijk. Looi. Dan uh, sluiten we het hoofdstuk corona maar eens even af. Want er gebeurt nog een heleboel andere dingen in, uh, in Nieuw Unicum. En een van de dingen is dat uh, jullie gewoon heel erg bekend staan... eigenlijk als dé locatie voor uh, uh, progressieve MS-klanten. Ja, dat klopt. En dat is pas in de loop der tijd uh, ontstaan. Ik werk zelf nog niet zo gek lang als directeur bij Nieuw Unicum. Maar wat mij onmiddellijk opviel... als je binnenkomt, het terrein op... het is een beetje afgeschermd... maar je, je kan erop en dan zie je garages... En ik denk, jongens, zijn die garages voor? Dat waren garages van mensen die daar woonden. Dus de eerste bewoners van die unicum waren mensen met lichamelijke... Ik heb veel oud-militairen die oorlogsslachtoffer nou, waren. Maar die waren behalve hun uh, lichamelijke beperking, ja maar, waren ze toch nog redelijk uh, zelfstandig en mobiel. En dat is in de loop der tijd echt uh, enorm veranderd. Want uh, we zijn echt wel een landelijk specialist geworden op uh, progressieve MS... Ja, dat klopt helemaal. Maar is, ja. is dat een beetje in, in, in die 50 jaar omgeschoten? Nou, dat is niet van het een op het ander moment gegaan. Uh, de, de, dat is uh, zo gegaan dat er uh, komt er dus één, en er komt er nog één. En dan ga je dus als organisatie, de dokters, uh, gaan zich meer specialiseren. Maar ook de verpleegkundigen en de verzorgenden aan het bed gaan er meer zich op toeleggen. De paramedici en logopedisten, want met NS heb je uh, veel slikproblematiek. Dus wat je ziet is dat er komt er één, en komt er nog eens één. Een, en op een gegeven moment gaat het opvallen dat je er goed in bent. En dan trek je kennelijk ook uh, van de wijderomgeving mensen aan met... Juist dat ziektebeeld. Dus dan... dat is niet van het ene op het andere moment gaan hoor. Nee, maar heb je, heb je, als je dat uh, dan bent, zo'n specialistische uh, verzorgingsinstituut, uh, mm. krijg je dan ook reacties uit, uit andere instellingen? Nou, wat je wel ziet is dat ze ook wel gerichter gaan verwijzen. Hè? Dat ze, en wat we ook MS-zorg op afstand. Dus je hebt vragen over het langdurige, progressieve MS. Maar je weet het zelf niet. Ja, dan, dan, dan kan je MS-zorg op afstand inroepen. We hebben, wat heet, multidisciplinaire screening. Uh, dus mensen van buiten, die willen toch heel graag weten wat er nou precies aan de hand is. Kunnen dat zelf niet zo goed bepalen. Ja, dan zitten de specialisten bij de Unicum in Zandvoort die dat wel weer weten. Dus het wordt ook een beetje een olievlek het uh... begint met weinig en dat breidt uit. Mm -hmm. Nou, uh, heb je natuurlijk MS en progressieve MS. Wat is nou het, ja. het specifieke verschil daartussen? Nou, het is, het is één ziekte, maar eigenlijk zijn het meerdere ziektes met één naam. Uh, je kunt de ziekte MS hebben, dan heb je een, een, een, een aanval, maar daar herstel je dat toch wel weer redelijk van. Uh, voor, voor die groep is de levensverwachting ook niet per se korter. Die die vorm kan wel overgaan in secundair progressief, zoals ze dat noemen. Dus dan krijg je veel aanvallen en op een gegeven moment herstelt het niet meer. Ja, dan, dan uh, rond, daar gaat het toch wel wat slechter met je aflopen, omdat de prognose daar slechter wordt. Mm -hmm. Er is ook een variant, en dat is de variant progressief, MS, die hebben al vrij vroeg... Bij het ontstaan van de ziekte hebben ze het op een vrij sterke uh, manier. Dus die hebben veel aanvallen en eigenlijk heel weinig herstel. Uh, sterker nog afbreuk. Ja, en dan kom je al snel in een rolstoel en dan heb je ook een veel uh, slechtere levensverwachting. Ja, en dat is de groep waar New Unicum eigenlijk vooral voor is. En dat zijn er gelukkig op de totale groep MS-patiënten niet idioot veel hoor. Uh, maar ja, het zijn er wel zoveel dat de voorziening als New Unicum echt hard nodig is in dit land. Ja, dus Zandvoort heeft ook een unieke plek op dit uh, stukje <laughs> Nederlandse gezondheidszorg. Een ja. Unicum? Ja, een Unicum letterlijk. Ja, behalve het strand en de Formule 1 heeft Zandvoort ook een unieke zorginstelling voor mensen met progressieve MS. Ja, ja. Het, het, het was al um, bij de opening al heel erg uh, modern en uniek, zou ik maar zeggen. Ja. En dat ja. is natuurlijk al, al heel, heel lang geleden. Maar goed, ja. de. Nu Unicum schrijft voor hè, in allerlei uh, dingen. Ik kom zo nog even over uh, jullie, uh, jullie bouwwensen... Ja. Jullie zijn ja, ja, ook... De personeelswensen, die hebben we ook, hè? Wat, wat voor? De personeelswensen. Ja. Ja, als, ik, als ik even de kans krijg, ga ik er ook ja. wat over zeggen. Nou ja... ja mag ik even losbranden? Ja. Nou ja, dus, we zitten, de hele gezondheidszorg zit schreeuw mensen. Dat geldt voor de Unicum niet anders. En dan hebben wij ook nog bijzondere mensen nodig in de zorg. Want ja, die moeten net op het gebied van die MS... en andere progressief neurologische aandoeningen... moeten ze toch net wat doorleren. Nou, dat doen we natuurlijk... Uh, in de werving en selectie ons best voor. Maar we gaan ook beginnen met iets wat heet zij-instroom. Zij Mensen die zijn anders opgeleid op een mbo-niveau. Die daar niet voor verzorgend opgeleid. Maar wij denken dat we ze via het zij-instroom zoals dat heet een baan kunnen gaan bieden. Nou, daar zijn we nu hartstikke druk mee. Dus naast alle traditionele manieren van werven, om de vacatures vervuld te krijgen, denken we dat Nieuw Unicum ook aantrekkingskracht kan hebben op de arbeidsmarkt voor die groep die nu overwegen van, joh, je zal in de evenementen of in de horeca. Ja, dan is zo'n project. dat is al twintig maanden hoor. Uh, twee maanden introductie, achttien maanden echt leren weer. Maar het is wel leren met werk. Dus we hopen dat we op die manier ook weer een bijdrage kunnen leveren aan uh, een mooi werkplekje voor, uh, ja, voor nieuw. Collega's. En hoe, uh, uh, je zegt een andere manier van werven. Hoe, hoe doe je dat dan? Ga je meer de boer op? Uh, meer advertenties? Nou ja, traditioneel zoek je natuurlijk. Je zoekt de verzorger. Dan ga je kijken welke verzorger zijn er in Kennemerland, in de buurt van Zandvoort. En die probeer je met, uh, ja, met, met, met wervingscampagnes te trekken. Dit is echt een andere manier. Mm. Omdat je kijkt naar mensen die niet traditioneel in die zorg altijd gewerkt hebben. Dus je moet uh, uh, duidelijk maken van wat is dan nieuw in die hebt er nooit van gehoord, zit achter die rotonde, ik ben benieuwd. Dus je probeert de interesse te wekken in, goh, wat gebeurt daar dan? Ja, en dan hoop je dat er ook mensen zijn die uh, ja, een goed hart voor de zorg hebben. De wens hebben van, goh, nou, ik, uh, ik sta nu wel op een kantelpunt, ik kan me omscholen. En dan bieden wij zo'n mogelijkheid uh, zo en ik denk dat wij gewoon een hele mooie organisatie hebben. Uh, we hebben net het medewerkste tevredenheidsonderzoek gehad. Daar komen we eigenlijk ook heel goed uit. Dus ik, ik denk, ja, ik breng mij... Ja, wat wat was het rapportcijfer? Uh, wij zitten op een 7,8. Dus dat is best een mooi cijfer. Ja, dat is ja. een mooi cijfer. Ja, in deze tijd. Dat, ja. Uh, ja. We komen <laughs> we weer aan de winkel, hoor. Ja, zeker. ja de, de zorg is, uh, op alle kanten kom je mensen tekort. Dus ik hoop dat je ja, daar ja. Uh, wat respons op krijgt. Nu, ja. uh, UniCum is ook een trekker van een uh, kennisnetwerk. En ja. dat gaat over, over, over doelgroepen in de lang, langdurige zorg. Um, ja. Waarom ja. zijn jullie kartrekker? Nou, de, de, de minister van VWS heeft gezegd: er zijn bepaalde ziektebeelden in de langdurige zorg, zoals het heet. Nou, dan moet je denken aan uh, kleine ziektebeelden, Huntington. Korsakof, eh, niet aangeboren hersenletsel, maar dan van een ingewikkelde variant. En zo ook MS. Mm -hmm. eh, daar hebben ze van gezegd: joh, dat is eigenlijk eh, zorg. Daar zijn niet zoveel patiënten van. Maar er is wel specialistische zorg voor nodig. En nu hebben ze een Nieuw Unicum benaderd. om een, ja, een trekkersrol eh, te nemen. Eh, voor dat ziektebeeld in het hele land. Nou, moet ik wel daar onmiddellijk bij zeggen. We hebben corona, we hebben patiënten in eigen huis die echt nog wat dingen erbij moeten hebben die ze nu al niet krijgen. Dus de aandacht gaat eerst uit naar wij moeten op orde zijn en op kracht en dan kunnen we kijken naar de rest van het land. Want we moeten echt zorgen dat nou ja, die factures bijvoorbeeld dat die wel vervuld zijn. Want als je openstaande facturen ga je natuurlijk niet goede diensten verlenen in de rest van het land. Dan moet je eerst zorgen voor je eigen patiënten en van daaruit heb je een springplankje naar... De rest van het land. Dus in die volgen, maar het is wel heel uniek. Ook dat is weer uniek dat we daarvoor benaderd zijn. Ja, maar, maar ja. het is natuurlijk ook wel belangrijk om die kennis te delen. Zeker, zeker. Nou, en dat zeg ik: die, die MS-zorg op afstand, uh, het MS-loket hebben we. Uh, we hebben die multidisciplinaire skinie. We doen nu al een aantal dingen die ook buiten het huis uh, gewaardeerd worden en ingezet kunnen worden. Maar we moeten dat wel doen ja, naar de lengte van je polsstok. Okay. Ja, ja, ja. Uh, Nieuw Unicum uh, heeft natuurlijk een, een, een prachtig terrein. Ja. Het uh, is een stuk Zandvoort, want mensen zijn ja. inwoners van Zandvoort. Nu uh, ja. heeft u een aardig gesprek gehad met uh, wethouder Bluis over volkshuisvesting. Ja. Ja. Uh, proeft u daar een beetje uit dat u, jullie eigenlijk wat meer willen bouwen? Ja, klopt. Nou, ik, niet, ik bedoel, zeg zijn geen projectontwikkelaar, maar nee. aantal, ja. <laughs> we hebben een aantal bewoners. We hebben 248 mensen met een ernstig handicap ja. en die wonen in zwaar verouderde huisvesting. Dus ik, wij, en gelukkig ook de wethouder... en volgens mij ook Zandvoort, we horen een beetje bij elkaar... maar we moeten ook wel zorgen voor passende huisvesting... voor de mensen die in Zandvoort wonen. Nou, toevallig zijn er een deel met een zware lichamelijke handicap... die ook in Zandvoort wonen. En die wonen in oude huizen. Dat is het onderwerp van gesprek met de gemeente. Daar gaan we, als we stapjes verder zijn... gaan we natuurlijk ook de buurt bij betrekken. De gedeputeerde provincie moet betrokken worden. Maar onze wens is om... Ja, in die negen hectare uh, achter de rotonde, waar nu die mensen wonen, ook ja, nieuwbouw te gaan doen, waardoor mensen ook weer beter gaan wonen. En niet alleen voor onze bewoners is dat goed, maar dan kan je bijvoorbeeld ook gaan denken aan tilsystemen, tilliftsystemen in het plafond. Wat natuurlijk het werken, want het is toch ook wel fysiek belastend hè, met een tillift. Maar als je hem in het plafond, dan wordt het natuurlijk wat soepel. Dus ja, het is met name voor bewoners natuurlijk van groot belang, maar het is ook voor medewerkers goed om in een mooie een goede en passende werkomgeving je werk kunnen doen voor deze bewoners. Ah, nou, deze... Dus we willen echt op die nieuwbouw wel, uh, wel inzetten de komende jaren. Ja. Is dat, uh, mag je zo in die duinen nog bouwen dan? Nou, dat zal in het bestemmingsplan staat dat we mogen bouwen, want we zitten er niet illegaal. Maar de kunst is nee. natuurlijk. We, nee, dus, dus dat mag allemaal. Nou, dan kan je zeggen, nou, dan gaan we precies op die footprint nieuw bouwen, maar dan krijg je meer van hetzelfde. Ik zou het heel leuk vinden om met de wethouder, met de gemeente, te kijken van kan het niet mooier worden dan het is. En dan realiseren we als, als geen ander dat het duingebied is wat, wat, wat voor de natuur van grote betekenis. Maar misschien dat je soms een laagje erop, waardoor je wat groen terug kunt. Dus je kunt allerlei varianten nu nog uh, in het gesprek inbrengen. Maar ik denk dat het mooier kan worden dan het nu is. En is het kwetsbaar en mag er veel? Nou, ja, het is zeker kwetsbaar en mag er veel. Nee, vermoedelijk niet. Maar laten we ons best doen om het mooier te maken dan het is. En nogmaals, uh, het gaat om bewoners. Die, ja. Uh, ja, die, die, die brengen daar dagelijks hun leven door. En die gunnen we natuurlijk ook met z'n allen een, een mooie woonplek. Ja. Be een, het beste en een moderne gemoderniseerde uh, huisvesting. Ja. Omdat die inderdaad al, je uh, mag wel stellen, gedateerd is. Uh, de aanleunwoningen ja. en het achterste gedeelte van, uh, van Unicum. Ja. Um, Vroeger zaten de aantal bewoners altijd aan het randje van de Zandvoortse Laan, te zwaaien naar de ja. auto's. Uh, is een mooi uitzichtplekje, niet wat? Ja, oh ja. Nee, ik, nou ja dat, dat, zo af en toe heb ik daar met de bewonersraad ook wel eens over. Van hoe zou het zijn als je, als je de, de voorkant van je, van je appartement, als je daar woont, op de Zandvoortse uitkijkt? Want het is toch mensen die, ja, die, die brengen daar toch vaak het laatste fase van hun leven door. En dan zitten ze aan de, de Zandvoortse Laan. Uh, en, en veel aan de straat zitten ze niet meer, want ze zijn zo kwetsbaar. Maar dan heb je in ieder geval zicht op de reuring en het leven van, mm. van, van die, alle dag en van iedereen. Ja, dat lijkt mij. En de bewonersraad reageert daar ook. Ja, die vinden dat ook wel leuk. Dus uh, ja, als dat zou kunnen, een beetje bij Zandvoort betrokken blijven... is natuurlijk uh, ook voor de mensen die er wonen, is dat ja. geweldig. Ja. Ja, ik weet bijna ja. zeker dat de wethouder blijft luisteren, dus uh, ja. waarvan? Ja, <laughs> ja, ja <laughs> we de, gaan de, erop de, door, zeker. Ja. <laughs> Meneer de Bruyne, uh, dank voor dit gesprek. Uh, ja, nog maar 50 jaar erbij en uh, een hoop nieuwbouw toegewenst. Nou, we gaan ervoor met Zandvoort. Hey, okay. dank, dank u wel. Dank u wel en tot ziens. Fijne uitzending. Yep. Dag. Dit was uh, Goedemorgen-Goedemiddag Zandvoort. En wij uh, hebben natuurlijk met een heleboel mensen gesproken. En de techniek is gedaan door Thomas de Jong. De muziek alle kerstmuziekjes van Cor Draaier. De redactie was uiteraard weer van Gert van Kuik. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettige tweede kerstdag en een goed uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar. Happy Christmas, Happy Christmas, so this is Christmas.